Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen zijn gisteravond in Duitsland de straat opgegaan om te protesteren tegen politieke samenwerking met de radicaalrechtse AFD. In Berlijn, München, Düsseldorf en Hannover werd geprotesteerd. Deze vrouwen maken zich grote zorgen. Ik heb angst voor rechtsradicalisme hier zo'n schrek heb en niet slapen En dacht man moet jetzt sofort een zeichen zetten Want, Deze week accepteerde de grootste oppositiepartij CDU-CSU de steun van de AFD voor strengere asielmaatregelen. De afgelopen jaren werd de AFD juist altijd uitgesloten. De AFD staat hoog in de peilingen voor de Bondsdagverkiezingen. Die zijn over een paar weken. De politie heeft foto's en namen van twee van de drie verdachten van de kunstroof in Assen bekendgemaakt. Ze willen weten waar die twee zijn geweest om de Roemeense kunstschatten terug te vinden die uit het Drents Museum werden gestolen. 2500 kinderen moeten snel uit Gaza worden geëvacueerd. Dat zeggen Amerikaanse artsen die in het gebied hebben gewerkt. De kinderen lopen het risico om binnen een paar weken te sterven door het gebrek aan fatsoenlijke zorg. Volgens de artsen zijn de ziekenhuizen zo beschadigd dat ook si simpele behandelingen niet meer mogelijk zijn zijn. En er ligt een reddingsplan voor de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. Het lijkt erop dat die gaat verdwijnen. Maar als iedere Rotterdammer 1 euro geeft, dan kan die show gewoon blijven bestaan. Dat is het idee van de VVD in de stad. En niet iedereen vindt het zo'n goed plan, hoorde stadsender Open Rotterdam. Ik woon met het zicht recht op de Erasmusbrug. Dus alles wat daar gebeurt, dat heeft mijn uh, instemming. Ja, maar wat ga je dan Weken. krijgen? Ja, ik ga daar geld geven. Ik koop de doosjes. Ja. Hoeveel zou u meebetalen, stel u zou meebetalen. De euro is voor mij ook geen probleem. Dat, dat zou ik zo doen, ja. Niks. Dan koop ik zelf een doosje. En dan ga ik vijf minuten naar buiten en ga ik weer naar binnen. Ja, dan moet die man wel goed over zijn schouder blijven kijken. Want Rotterdam heeft al een paar jaar een afsteekverbod. Het weer dan, een zonnige dag. Alleen in het zuidwesten heb je pech. Daar blijft de bewolking nog wel even hangen. Kan het ook gaan regenen. Het wordt vandaag een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik heb, ik heb net een koekje gegeten. Daar <laughs> zit mijn mond nog een beetje vol mee. Niet snel genoeg weggewerkt. Mijn excuses. Zoals, uwe, zoals onze trouwe luisteraars weten... starten we het tweede uur altijd met de column van Honey. Voorafgegaan aan een um, liedje wat uh, slaat op het onderwerp. Dat is vandaag uh, Ring My Bell... Het heeft, geloof ik, iets te maken met Hannies telefoon ja. of zo, maar dat, dat gaan we vanzelf allemaal horen. We gaan eerst luisteren naar het Anita Ward met A Ring My Bell. Ja. Deze kan echt werkelijk alles. Heerlijk. Hij is smarter dan smart. Weet meer dan wat ook, wie dan ook. En hij kan nog eens meer dan die musk en die suikerberg bij elkaar. Alhoewel die zich de afgelopen weken niet zo slim hebben gedragen. Maar ja, die zullen we eerder als wel weer niet zo vaak meer zien. Want met Trump ben je nooit lang bevriend. Maar nog even over die telefoon. Ik ben echt super, super blij met mijn foei iPhone. Hij doet alles. Oh, wat is het eigenlijk verrukkelijk? Dat je je nergens meer hoeft over druk te maken. Dat je niet eens meer hoeft zelf na te denken. Dat alle informatie over alles, iedereen en ook over jezelf, vrijwel direct beschikbaar is. En dan kun je zeggen, ja, dat was toch al zo? Dat hebben die andere telefoons toch ook? Nee, joh, nee, nee, dat dacht ik ook. Maar dit is echt next level. Mijn voejoong iPhone is. Echt waanzinnig intelligent. En ik gebruik hem dan ook voor alles. Hij meet continu en automatisch... mijn bloeddruk, mijn temperatuur. Ja, kijk, dat soort dingen. Dat is toch fijn om te weten? Morgens hang ik mijn smartphone even boven het toilet. En dan krijg ik gelijk de broodnodige... onmisbare informatie. Over mijn zuurgraad. Heb ik te weinig vlees gegeten? Of kom ik juist plantaardige eiwitten tekort? Ben ik zwanger? Heb ik een enge soa? Is mijn hormoonspiegel oké? Okay? Vroeger was ik zo vaak zomaar verschrikkelijk van slag... en liep me dagenlang om het minste geringste op te fokken... en dan alles te erger, zonder duidelijke reden. Maar met deze informatie weet ik tenminste waar, waar ik aan toe ben... en hoe het komt. En als er nu nog iemand last van heeft... dan kan ik dat zeggen dat het ondersteund wordt door de grafieken... en dan kan ik het prima uitleggen. Zo heeft mijn omgeving meteen ook reuze profijt van mijn nieuwe vriend... Na die check van mijn ontlasting geeft hij dan precies aan... wat ik wel of niet zou moeten eten die dag. Dat is toch cool? Het scheelt zoveel gedoe met die keuzes, wat te eten. Hij houdt de voorraad bij in mijn kasten, diepvries en koelkast. En dan geeft hij gelijk al een boodschappenlijstje. Die geeft hij meteen door aan de picknick. Check mijn agenda voor het meest geschikte bezorgman. Nou, wie heeft dat nou toch? Als je mij vraagt of ik lekker geslapen heb, dan hoef ik daar niet over na te denken. Mijn vriend geeft me in zijn slaapapp met een nauwkeurig grafiekje aan hoe mijn nacht verlopen is. Bij diepe slaap bijvoorbeeld 3.14 minuten, lichte slaap 3.49 minuten, wakker, in verband met plastof 20 minuten. Ja, in totaal dus 6 uur geslapen. Ja. Oké, okay, ik hoor je zeggen, dat kunnen natuurlijk meer telefoons. Maar mijn foe Young ai vertelt me ook nog eens wat ik gedroomd heb. En heel gedetailleerd. Na het douchen geeft hij zelfs aan of ik wel helemaal ingezeept was. Dan staat er bijvoorbeeld... Hey, pst, op dat plekje ben je niet geweest. Of in die spelonk zit nog wat schuim. Ja, het is wel een beetje cheeky, maar, maar goed. Ja, en, en na tandenpoetsen verschijnt er in beeld dat ik weer ben vergeten te flossen. Ja, ik had haast. Ik had gewoon geen zin. Maar hij is onverbiddelijk. En als ik de Fouillon iPhone even boven mijn hoofd hou... begint hij te piepen dat het weer hoog tijd is voor de kapper. Twee centimeter te lang en je uitgroei is voor iedereen zichtbaar... staat er dan op het schermpje. Oh, dat is toch fantastisch. Hij weet intussen precies wat er in mijn kledingkasten hangt... ligt of staat, wat schoon is of wat er in de wasmand zit. Ja. En uiteraard weet hij het weerbericht al. En met die voorspelling geeft hij me ook aan... wat het juiste kledingadvies is voor die dag. Het is toch wel zinnig? Het scheelt een hoop gepuzzeld en gecombineerd. Doe nou niet weer dat rode vest aan. Want dat had je de vorige week vrijdag ook al aan, staat er dan. Dus hij houdt zelfs bij wat ik bij welke gelegenheid aan had. Oh, fotograferen. Dat is ook zo goed. Kan je zeggen, ja, dat doet elk toestel. Maar deze doet dat in één woord perfect. Als ik nu foto's maak, staat er, alleen, staat er alleen de leukste foto's op. Er staat er alleen op waar ik flatteus op sta. En dat bespaart ook nog eens heel veel opslagruimte. Ongelooflijk. Wat een waanzinnig personal assistant. Helemaal de bom. Gaaf, heftig. Ook nog eens bijzonder. En als ik ermee over mijn kin en lip beweeg, dan trilt hij dat er nog een haartje zit, zodat ik die nog meteen even weg kan scheren. Laatst laat stond er op mijn schermpje: je huid heeft een boost nodig. Tijd voor je vocht inbrengende crème. En denk eraan: twee liter water per dag drinken. Je komt maar aan een halve liter. Bij het shoppen houdt hij mijn bank zo doorheen de gaten. En als ik uit eten ga, checkt hij de menukaart. Of er geen dingen op staan die ik eigenlijk helemaal niet mag hebben. Of die ik niet eens lust. En dat ik het zelf nog niet eens weet. Maar hij weet dat dus al wel. Oh, handig zo. Ik, ik bestelde laatst een pizza quattro stagioni En ja hoor, gelijk een piepje. Niet doen. Krijg je spijt van vannacht. Brandend maagzuuralert. Nou ja, beter voorkomen dan, dan uh, twee strips reddies slikken. En nog niet kunnen slapen van de zuurbranden. Als ik na een avondje stappen tegen het foe-scherm aanblaas, oh, oh, pff, dan geeft hij gelijk het alcoholprommelage aan. Met de mededeling dat het tijd is voor een Ubertje, omdat het niet verantwoord is want ik nog ga rijden. Sterker nog, hij zegt gewoon niet waar motorsleutels zijn als hij ze niet kan vinden. Nou, maar soms is het wel vervelend hoor, dat je hem niet even uit kan zetten, want hij bemoeit zich werkelijk met alles. Nou, dat zou voor mij wel een tandje minder mogen. Van de week wilde ik online voorjaarskleding bestellen. Ik toest mijn favoriete winkel in. Zara, Zalando, Society Shop, Bijenkorf, soms de Bon Kom ik telkens bij de Themu terecht. En was het winkelmandje ook al gevuld. En nota bene alles met maat groter dan ik heb. 38 heb ik namelijk. Echt waar hoor. Het is eigenlijk geen young iPhone, maar een Fuyong Live phone. En als ik een restaurantje zoek, stuurt hij me altijd naar de plaatselijke Chinees. En bestelt van nummer 63. Ja, je raadt het al. young Ai Ach, het is best wel irritant. A, wou ik helemaal niet naar de Chinees en B, hou ik meer van Babi Pangang. Heb ik een etentje met vriendinnen, ja, wat heb je het dan zoal over? Over alles en nog wat. Beetje roddelen, beetje zeiken, over wat je jaren thuis voor de tv hebt zitten. En dat je het gevoel hebt dat je vent af en toe op een datingsite kijkt. Dat soort dingen, gewoon lekker meiden onder elkaar. Gaat verder niemand wat aan. En natuurlijk hebben we het over het werk en over de nieuwste diëten blijkt dat ding dus ook nog een spraakmodus te hebben. Hoor ik hem sissen. Waarom lig je over je gewicht? En je was helemaal niet ziek. Je was helemaal niet ziek. En je zat de hele dag in de sauna. Oh, hij houdt me in de gaten. Als ik de koektrommel pak of een reep chocola roept hij... Niet doen! Je hebt al overgewicht! Denkt hij nou echt precies te weten wat goed voor me is? Zeg, mag ik ook nog even zelf bepalen wat, wat, wat, wat goed voor me is? Dat ding wordt steeds brutaler. Hij lijkt steeds meer op een bemoeizuchtige stront macho. macho. De grens komt intussen aardig in zicht. Hoor. Dit gaat veel, veel te ver. Vanmorgen klap op de vuurpijl. Krijgt mijn man opeens de Tinder-app op zijn mobiel... met allemaal van die halfblote aziatische pin-up girls. En ik dacht nog even, oh, zou hij ze allemaal kennen? Nee, dat zijn toch helemaal niet zijn types? Nou, hij ontplofte werkelijk. Dit moet afgelopen zijn, riep hij. Ik ben er intussen helemaal klaar mee. Jij moet nu stoppen met dat Chinese Fuyong ai ding Dat hij jou afluistert en alles van jou weet, oké. Okay. Maar hij moet zich niet met mij gaan bemoeien. Laat hij eerst maar eens even leren spellen. Tindelapp, app tindle app Ik krijg het haast niet uit mijn strot, maar, maar deze keer moet ik hem toch echt gelijk geven... Dus ik, dus ik geef hem dat ding. En hij sloopt die hele telefoon uit elkaar. Zet zijn nagel achter de batterij en het aan de simkaart. En hoor je die, die, die Foo Jung Ai nog roepen. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Blijf van mijn organen af. Blijf is die schending. Lichte van de mens. Ja hoor. Lichte van de mens. Nou, dat was ook meteen het laatste wat we van Foo Jung Ai hebben meegekregen. En we riepen hem nog na. Gloed te thuis hè? Maar ja, dat heeft hij vast niet meer kunnen horen. Bye bye, bye bye, bye phone, bye bye. Ik zat op mijn tram in een chinus. Op zane schuurt dat aan de duus. Ik zeg al wel dat is naar Vuil altijd de duus zijn geen valees. Ik zeg Chinchong, excusez moi. Ga ja, rappelei ma mambo man. Gelekker ja, schazak ze sugeil. en pas ik ze nog schijel. Het is de Chinese tango. Het is de tango chinois. Het is de Chinese tango. Het is de tango, ik Het is een tango chinois. is de chinus een tango. is een tango chezamota. Het is de chinus een tango. is een tango chinois. is de chinus een tango. T'es tango tangoxigamo d'accord. Ja, En dat was weer zo'n fantastische column van onze Hanny over de telefoon die ze geen grenzen meer heeft... en veel te ver gaat met de bemoeienis van het leven. Um, wat zeg je, Han? Oh, ik geloof dat er paniek is in de keuken. Weet niet wat er aan de hand is, we horen het straks wel. Uh, we hebben eerst geluisterd naar het nummer van Ring My Bell... voordat ze met de column begon... En uh, die nieuwe telefoon, ja, die gaan we natuurlijk ook weer plaatsen op onze Facebook-site. Dat weten we wel, hè? Facebook, even geen rust aan de kust. Ko Ga ons volgen, dan hoef je niets te missen. En daarna, het, uh, na de column van Hanny, hebben we geluisterd naar het liedje, de Chinese tango van Johan Verminnen. Bij ons is aangeschoven Ronald van Tegelen. We gaan straks met hem praten over. Uh, de zijn jaren bij het casino maar we hebben voor hem een heel leuk en mooi nummer vooral meegenomen uitgekozen door Hanny Daar gaan we even naar luisteren en dan gaan we een gesprekje hebben met Ronald Rienne va plus van Enrico Rug Ruggeri. Va plus. salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero, l'incognita apparente di uno zero. Rien ne va plus, rien ne va bleu, Rien ne va bleu, rien ne va plus non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre l'amore occupa i capillari molto lento mediando la ragione con un nuovo sentimento però cambiano le donne insieme alle stagioni e allevano bambini che inseguono aquiloni e il musicista Ancora le rincorre con nuove canzoni E poi diventano madre quelle signorine Purché ci sia un uomo che le veda ragazzine Quell'uomo non le faccia invecchiare Le lasci cantare Poi rien ne va plus Rien ne va plus Va, nu. Rien ne va plus. E traemos bilanciarci e dire fortuju. Ma attenti a non sbagliare qualche accento. Attenti a non lasciarci spettinare dal vento. però. Qualcuno poi sutura le ferite, c'è qualcuno da fuori che ci aspetta le uscite, come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite, la portinaia che ci dice buongiorno e il girone di andata fa posto al ritorno ollando i satelliti e gravità o toujours o toujours ah, ah. Pour toujours da fuori che ci aspetta le uscite, come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite, ci stanno dicendo buongiorno, il girone di andata, a posto al ritorno, state decollando un satellite, che crasita attorno. Uh. Rianna Vaplu? Vandaag sluit het Holland Casino hier in ons dorp na 48 jaar zijn deuren. Um, en vanzelfsprekend bloeien dan alle verhalen op van mensen die er zijn geweest, die er hebben gewerkt. En hebben wij Ronald van Tichelen bereid gevonden om te vertellen. En hij zei, heb je twee dagen? <lacht> nou ja, we gaan het proberen te proppen in tien minuten. Om um, ons te vertellen over alle prachtige verhalen van zijn ervaringen bij het Holland Casino. Want hoe lang geleden kwam het Holland Casino bij jou in beeld, Ronald? Oh, oh sorry. sorry. Dus je microfoon wordt nu geopend. Ja. Dat is leuk, een microfoon die open is. <laughs> um, eigenlijk uh, als, als gast ben ik daar begonnen. Ja. En uh, een collega van mij die zei van, hé, uh, hey, ze zoeken croupiers, is dat niks voor jou? Ik zeg van, maar, nou, weet je wat, laat ik voor een grap solliciteren. Nou, die grap is nogal uit de hand gelopen. Want ik heb er 37 jaar gewerkt. 37 oh, jaar, joh. <laughs> Wat een tijd. Nou ja, gewerkt. Uh, ik ging er naartoe en ik kreeg elke maand geld. Laat ik het zo zeggen. <laughs> in het begin moest er echt keihard gewerkt worden. Want het was gewoon ja. ongelooflijk druk. En uh, er lagen bergen, bergen fietsjes op tafel. Dat wil je niet weten. Echt, want jij uh, vertelde toen we net even inspraken. Het was in een economisch geweldig goede tijd. Dat die gezien als je Ja, Het was op een super moment. En ja. bovendien is het al normaal zo. Als je in een land voor het eerst een casino's legaliseert, loopt het storm. Ja. Als je lange tijd iets verbiedt, en het mag opeens, ja. dat is natuurlijk een, een normale menselijke reactie. Maar de economie zat in die tijd ook nog eens een keer mee. Dus er kwamen hele rare bedragen binnen. En uh, je moest s nachts om drie uur de laatste gast nog even naar buiten duwen. <laughs> en bij wijze van spreken gooiden ze nog wat geld naar binnen. Zo, zo, zo raar was het. Het personeel kon ruimschoots worden betaald... van de fooien die binnenkwamen. Je nou, het ah, Honnend Casino had dus gratis personeel. Alleen hadden ze een ander probleempje. Ze moesten 400% belasting betalen. Aha. Dat is heel raar, want in Den Haag hadden ze bedacht... ja, elke uitbetaling van 1000 gulden of meer... moeten ze 25% kanspelbelasting. Zo. Maar ja, dat geld gaat natuurlijk heel vaak heen en weer. Je bent het niet in één keer kwijt. Nee. Dus iedere keer heen moest er betaald worden. En dat kwam uiteindelijk neer op 400% kansspelbelasting. Nou ja. Uiteindelijk is dat wel opgelost natuurlijk. Maar uh, wat, je, wat, je, wat je meemaakt, met name in die tijd in de kelder van het oude Bouwershotel. Uh, volgens van diverse pluimage krijg je natuurlijk over de vloer. Een afspiegeling van de maatschappij. Uh, ja, ja, ja. En ja, de meest vreemde gasten die ik er ooit heb gezien, dat waren krokodillen. Ja, een hele zooi krokodillen, want het management had bedacht, fun en entertainment, dat is het helemaal. Dus we kregen ook gewoon circus op de vloer. Werkelijk. Een, een, een vuurspuur. Maar ja, die, die, die man met die croco act, zoals ze dat noemden in het circus, ja, er waren krokodillen van anderhalve meter of zo. Ja, dat zijn reptielen en die reageren op de warmte. <laughs> En het was best wel warm, want het was druk. Dus die beesten gingen aan de wandel in het casino. En dat was even niet de bedoeling. Dat is een van de gekke dingen die je meemaakt. En, uh, ja, ik, uh, ik heb nog wel best wel een reputatie in het casino. Qua, qua bovenkamer, qua geheugen. En een van de mooiste stunts die ik heb ooit uitgehaald... dat was een, een oudere man. Die komt naast me zitten met een briefje met twintig nummers. Helemaal geen enkele relatie met elkaar. Er zat geen enkele lijn in. En die man begon die nummers op te lezen. En ik moest ze inzetten. Een briefje van 100 gulden wisselen, muntjes van vijf uh, gulden. En ik zet die nummers in. Nou Op een gegeven moment kende ik die nummers uit mijn hoofd. En ik heb een paar uur lang die nummers voor die man uitgezet. En een jaar later komt hij weer terug. Komt hij naast me zitten met hetzelfde briefje. Jo. Dus ik zeg tegen die man, dezelfde uh, nummers als vorig jaar, meneer. En hij keek me aan en denkt van nou oh, die man neemt me in de <laughs> Dus ik begin die nummers uit te, zekken, uit te zetten. En hij kijkt van zijn briefje heen en weer naar de nummers die ik uitzette. En ja, heb je wel eens iemand verbaasd zien kijken? <laughs> nou, dat was die meneer. Voel je ook met die nummers? Dat was echt... Uh, ja, goed, dus ze zeiden dat ik een uh, kop als een computer had. Uh, maar, uh, 37 jaar, Ronald. Nou, als je geheugen wil trainen, dan moest je wel in het casino gaan werken. Want je had toen in het begin geen camera's. Okay. Ja, en als er een vol nummer viel, en er lagen 26 stukjes op... en er gingen 27 vingers ophoog... Ja. dan mocht jij vertellen wie wel en wie niet betaald kreeg. En, en, en één extreem geval heb ik meegemaakt... dat de tafelchef die stapte van zijn stoel en die fluisterde in mijn oor... Ronald, gewoon doorgaan met betalen totdat je geen vingers meer ziet. Oh, ja. Want dat was op dat moment de enige oplossing. Nou ja, anders dan wordt het een heel, een heel traag verhaal. kwam er allemaal. opstand. Ja, mm -hmm. ja. Waarom kozen ze jou? Ja, Want er waren heel nou, veel, uh, veel gegadigden. Ik kan uh, in de politiek best wel vervelende teksten erin gooien. Maar dat kan ook heel diplomatiek zijn. En uh, waar zij naar nou zochten, waren mensen die niet snel kwaad werden. Die diplomatiek bleven. Want ja. je krijgt natuurlijk te maken met mensen die verliezen en die emotioneel worden. Ja, ja, en dan ja. moet je rustig onder blijven. Dus ze stelden mij vragen van uh, op welke politieke partij zou u stemmen? Welke krant leest u regelmatig? Wat vindt u van het Nederlandse leger? Ik kwam net uit militaire dienst. Ja. En dan gaf ik gewoon hele ontwijkende diplomatieke antwoorden. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg, nou, uh, tijdschrift. Ik zeg, ja, zo alles wat onder mijn ogen komt. Ja. Ja. Uh, welke partij zou u stemmen? Ik zeg, nou, ik twijfel nog een beetje. Ja. Diplomatie. Uh, ja, ik gaf gewoon <laughs> diplomatieke antwoorden. En toen stelden ze mij een vraag in het Duits. Je werd geïnterviewd door Duitsers. En die moest ik in het Frans beantwoorden. En dat deed ik gewoon. En toen kreeg ik te horen, zeer goed, in de Eerste. Nou, daar was ik heel verbaasd over, want ik vond de vraag nogal simpel. Die zaak, maar nou, Franseus is 1900 film van Siebzig. Ik zeg, minder dan kennis. Tuurlijk. Oh. Ja. Ja, helemaal, ja, ja, ja. heel Ik Jullie weten dat, want jullie hebben ook nog fatsoenlijk onderwijs genoten. Maar uh, ja, ik, ik werd aangenomen. En dan ging ik nog heel raar, want ik ging verhuizen naar Amsterdam. En de brief dat ik was aangenomen, die werd gestuurd naar Hilversum. En er zat een, een, een poststempel op, een soort reclame... van Casino Scheveningen, opening dan en dan. En mijn zus die had die brief gezien. En ik dacht, het is reclame. Ze wilde hem eerst weggooien. Maar ze kwam bij mij bezoeken in Amsterdam. En ze zei, ja, ik heb hier nog een brief van jou van het Casino. Ik denk dat het reclame is, maar ik heb hem toch maar meegenomen. Ik maak hem open. Ja, u bent aangenomen. En of ik wilde reageren... uiterlijk een datum die al twee weken was verlopen. Och joh. Dus toen belde ik, ik oh, ik zeg wel ja. Ik zeg: reageren voor die datum. Ik zeg: dat ga ik niet redden op deze manier. Maar toen werd ik toch alsnog toegelaten tot die cursus. Te gek. En dan kon je naar Haarlem, uh, naar het opleidingscentrum. En dan uh, na je werk snel met de trein naar Haarlem. Snel een paar broodjes naar binnen werken. Als je een foto van mij ziet van de diploma-uitreiking, was heel mager. Want ik had voor een paar maanden niet ja. warm gegeten. <laughs> ja. Heel bizar. Want dan was er een cursus en dan werd je voor de Leeuwen geworpen. Ja, en dat was echt voor de Leeuwen. En uh, dat was echt, uh, eind van de avond kon je je over hem te wringen, hoor. Het ja. was sowieso warm. Want je ja. hebt, als je heel veel mensen bij elkaar zet in een ruimte met een laag plafond. Ja, ja, ja. De, de airco is En heel... al die spanning. Ja, zeker. Ja, ja, ja want maar... je, krijgt, je krijgt te maken met... Wat je bijvoorbeeld had als groupier... Als iemand op het laatste moment... eigenlijk net te laat nog iets geeft... en dan moet jij zeggen van... Hè, Jennifer Bluwe, ja. mag niet meer. Stel jij zegt nee... en dat nummer wat hij wilde spelen valt. Pff, ja, hè, Dat heb ik ook ja, meegemaakt. Dan ben je de ik, ik heb een keer meegemaakt. Ik zat aan het einde van de tafel. En daar zat een, een, een Duitse jongen stond achter me. En die zette iedere keer... vlak na de Jennifer Bluwe, iedere keer net te laat... een stukje op de 36. En ik liet dat maar gaan. En op een gegeven moment was ik het zat. Dus ik gaf het een stukje terug. Nou, Je raadt al wat er viel. De oh nee. Och, jeetje. Ja. Dat skips toch niet. Ja. ja, zulke <laughs> nou, dingen was maak het je wel. ook mee. Heb je, je, je meegemaakt dat er grote prijzen werden gewonnen? Nou, niet, niet veel meer dan een miljoen gulden, zeg maar. Zo. Ja, ik toch. zou het genoeg vinden hoor. Ja, dat was in die tijd <laughs> best wel veel geld. Ja, nu koop je er een knappe middenklasse voor. Maar uh, <laughs> bij wijze van spreken. Dat waren bepaalde bekende Nederlanders, waarvan ik de naam niet mag noemen... want je bent anoniem natuurlijk als ja, je een ja, ja, ja, ja. Die zetten allebei het maximum in op een tientjes tafel. En uh, die breiden dat uit totdat ze bijna alle nummers speelden... behalve de eerste negen. En zolang die hoge nummers bleven vallen, verdielden ze elke draai. Maar er lag wel elke draai anderhalve ton op tafel. 90 plakken van duizend en vier kiertjes, uh, honderdjes. En ik krijg nog pijn in mijn arm maar als ik dan denk dat ik het allemaal naar binnen moest harken. En uiteindelijk viel er nummer drie, er lag niks op. Maar ja, dan gingen ze naar de kassen met ruim een miljoen winst. Jo. Ja, dat, dat, dat, dat kan. Dat was allemaal. En wat, wat heel leuk was, een, ook een anekdote. Dat was een, een, een 1 april, op 1 april viel er een, een mega jackpot van, ik meen, 8,4 miljoen gulden. Nou... De directie werd gebeld, was een, ik meen in, in, in Eindhoven, of in, ergens in Brabant. Een, een Belg was daar op bezoek. En die Belg die kreeg te horen, nou, uh, gefeliciteerd. Oh wel, hoeveel is dat in franskus? Nou, wij uitrekenen Franskus. <laughs> zo van, nee, zegt hij, dat kan niet. <laughs> Nog een keer uitrekenen, het is toch echt zo? Nou, die, werk, man, die man je werd je helemaal gek, die ja. gaf twee ton fooi toen. Zo? En de directie werd gebeld. Ik moet je nagaan, op 1 april. De mega jackpot is gevallen. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Doei. Ja, maar dat was dus gewoon zo. Dat was ja. gewoon echt waar. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar het wordt ook een grappig verhaal wat ik vond. Er was een, een meisje, net 18 geworden. Nou, sommige mensen die gingen net 18, dan mag je het casino in. Die ging het casino in. Die had twee weken daarvoor haar rijbewijs gehaald, nog geen auto. En de Mystery Jackpot was toen een auto, een Alfa 33. Geen idee hoe die auto er nog uitziet, want het is zo lang geleden. Maar uh, op de speelautomaten kon je de Mystery Jackpot winnen ook als je niks won. Gewoon zomaar out of the blue sloeg die automaat vast in de zogenaamde jackpotmodus. Hallo, u heeft een auto gewonnen. Dus collega's die stappen naar de jonge dame toe. Mijn, uh, mevrouw gefeliciteerd, u heeft een auto gewonnen. Ze zeg van maar, ja. Dat geloven ja, we niet. En ze keek naar die camera's. Ze zegt oh maar, ja. Wanneer wordt het uitgezonden? Ja, ja, ja. Oh, ja. We binnen hadden hadden Ralf in Bar. We hadden toen ook ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar wilt u even meekomen? En uh, welke kleur wilt u? ze zeggen van nee. Geloof ik nee, niet. Nee, nee. Ik zou het ook niet ja, wilt geloven. Wilt u even mee naar buiten komen voor de foto? Want er staan drie auto's voor de deur. En ja, toen, toen, toen ging het kortje vallen. Ja. Geweldig. Ja, nee. zo grappige momenten zijn, zulke soort dingen. Ja. Je hebt van heel veel mensen gelukkig gezien worden. Uh, ja, in het begin ging het ook wel eens mis met zeg maar, de, de, de sociale verantwoordelijkheid van een casino. Het was gewoon een gekke huis. Je had er ja. ook geen tijd voor. En er zijn wel gevallen bekend van mensen die gingen voor de deur van het Bauers hotel hun auto verkopen om weer binnen verder oh, te kunnen ja. spelen. Ach, ja, dat, dat oh, gebeurde ook. En naderhand zijn ze we hebben een hele cursussen gehad van hoe herken je dat dat iemand okay. speelproblemen heeft. Als bijvoorbeeld een dame binnenkomt en die is altijd behangen met juwelen... en de juwelen worden steeds minder, nou, dan weet je hoe laat het is. Oh, ja, en ook ja, ja. mensen die zich plotseling wat slordiger gaan kleden... dan denk je van nou, of we plotseling veel grover gaan spelen dan ja. voorheen. Ja. Ja. En, en, en, en er waren ook gevallen dat hij echt moet ingrijpen. Ja. Want iemand die speelde altijd met tientjes. En die man was wedunaar geworden en het kon hem allemaal niets meer schelen. Die ging opeens met honderdjes spelen. Ja, ja, ja, ja. En dan denk ik van, oh meneer, dan hebben we even meegesproken. Even met je meedenken. Ja. Eén anekdote wil ik nog kwijt, als het mag. Als we ja, wel ja het twee dagen dat had dat ik één gevonden, het, uh, <laughs> maar ja, we zitten in de Een van de bijzondere dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb het verhaal al een keer eerder verteld in het Zandvoortsmuseum. <laughs> okay. Maar ik wil het graag nog een keer vertellen, want ik vond het zo grappig. Ik zit aan een Franse lettertafel, aan het einde van de tafel. En er zit een dame naast me, die speelt 1500 gulden per draai, met honderdjes. En als ze won, dan keek ze helemaal niet blij. En als ze verloor, zat ze te glimlachen. En ik dacht van, hé, hey. hey. ik zeg mevrouw, ik zie, uh, ik zeg, uh, hoe, hoe zit dat? Nou zegt ze, met een plat Amsterdamse accent, mijn hele familie zit daar wachten dat ik dood ga. Ik maak lekker alles op. Ja. <laughs> ja, dat vond ik wel een... een, een oh, bijzondere... Ronald. Maar Ronald, ik voel hier de memoirs aankomen hoor. Ik ah. denk dat jij een memoir... Ja. Ja. Um, of een podcast, want je vertelt podcast, het ook ja, dus je, je vertelt het lekker. Ja, nou, ik schijn ook een klein. Ja, nieuw. we gaan ook we mooi die 10 schrijven. minuten even verdubbelen hoor. Ja, ja wij willen meer. Ik ben nu drukker met stukken lezen in de politiek. Ja. ja, ik lees niet alles hoor, want dat moet je gewoon niet aan beginnen. Zeg, het nee. is toch een gek ding hè, dat na nou 48 jaar dit casino dan weggaat. Uit zand volgens um, Ja. Um, nou, uh, je een zult van de oorzaken is dat ja. de overheid steeds meer kansspelbelasting wil hebben. Weer, En ja, ja welk bedrijf betaalt belasting over de bruto winst in plaats van over de netto winst. Ja. ja, ja, ja. En uh, dat is lastig. En uh, in feite sta je dus als casinobedrijf in een spagaat. Want je moet ervoor zorgen dat mensen niet aan zogenaamde overconsumptie doen. Mm -hmm. he, je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En aan de andere kant is de overheid gek op geld. ja. En uh, ja, de winst gaat naar het ene ministerie en de belasting gaat naar het andere ministerie. En eigen vermogen opbouwen Hij heeft Holland Casino niet of nauwelijks mogen doen in al die jaren. Dus je hebt ook geen buffer voor als het tegen zit. Nee, nee, ja, nee. Bijvoorbeeld de, de, de, de, de, de covid-periode was ook voor het casino geen feest natuurlijk. Nee, natuurlijk. Uh, nee. Dus uh, ja, maar ja, wie het ondersteunten kan wel hebben, krijgt de deksel op zijn neus. ja. En uh, ik weet niet zeker dat dit het laatste casino is dat gesloten wordt. Nee, nee Dat nee. weet ik niet zeker. Nee, dat is dan uh, weer een andere kant. Van ik heb in de nou. muziek gezeten en hebben we een tour gemaakt door alle casinos van Nederland. En die leken allemaal verdomd veel op elkaar. Waar, waar ik ook speelde, in Groningen, in, in, in, weet ik veel, in Leeuwarden, natuurlijk Amsterdam. En ja, die en, um, ja, sluit deze... En ik las ja. ergens dat personeel nu mag kiezen waar ze naartoe gaan. Het oudere personeel mag uh, kiezen waar de, ze naartoe de, toe gelukkig gaan. Gelukkig zijn ze erin geslaagd om al het personeel te herplaatsen. Ja. Ja, dat is wel mooi. Maar ja, eh, er zit ook een andere... Als je in hero gewaard woont en je krijgt te horen dat je in Utrecht mag gaan werken... Uh -huh. Ja, hè? Ja, dan ben je misschien wel blij, maar niet helemaal super blij, nee. denk ik. En dan hebben we het nu over het personeel, maar... Alle vaste gasten, met name de oudere mensen... Ja. die daar toch een echt uh, mooi uitje aan hadden... om ja. met elkaar in naar het casino te gaan. Er waren mensen die, die zaten meer in het casino dan thuis. Die hebben ja. we ook gehad. Ja. ja, voor de gezelligheid natuurlijk. Ja. Er zijn ook gewoon mensen op een gegeven moment overleden in het casino. Maar ja, daar waren ze ook altijd. Dus <lacht> op het moment dat het ophoudt. Heb jij dat meegemaakt? Dat heb ik meegemaakt, ja. en één keer was er ook een, een rare anekdote. Dat was een, een roulette tafel beneden in de kelder bij de blackjacktafels. Nou, iemand uh, gaat onderuit. Is er een dokter in de zaal? Nou ja, die zat aan de blackjacktafel daarnaast. Dus die arts die gaat naar, uh, naar die man toe. Die voelt als, uh, in de slagglader in de nek. Hij zegt uh, dood, niks meer aan te doen. Oh, jee. Dus hij gaat terug naar die blackjacktafel. Twaalf <laughs> punten. Hij zegt kaart. Hij krijgt een tien. Te veel punten dus. Boven de 21. Hij zegt dood, niks meer aan te doen. <laughs> Ja, dat is wel een, uh, oh, ja. Zulke dingen verzin je niet. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. daarom moet het toch. wij zien een podcast komen. Hè? Ja, ja, ja. Nou, ja daar, daar kan ik dus wel uh, meerdere boeken mee vullen. Met dat zulke verhalen. Ik. En jullie hadden gisteren een, uit, een, een afscheidsavond of zo. Uh. Het, het, het oude personeel ook? Nee. Niet met z'n nee, allen? Uh... Nee, nou, dat, ik weet niet wat ze vanavond georganiseerd oh, dat is vanavond. hebben. Ja, Wij he? kregen het verzoek om een dag eerder te komen. Omdat ja, het restaurant had natuurlijk een beperkte capaciteit En we wilden daar een hapje eten. Maar het was gisteren heel gezellig. En de oude collega's die die tegenkwamen. Uh, <laughs> Er zaten erbij, die zagen er wat anders uit dan vroeger. Hè? En, en, ja, dat wel weleens gebeuren. Dat ze gebeuren. vroeger hadden, was er opeens niet meer. Dus sommige mensen moesten zich voorstellen. Maar ik heb haar niemand hoeven te vertellen wie ik was. Nee. Dus ja. Ja. Niet, maar jij hebt jezelf andere. ook in de camera weten te houden, zag ik maar zeggen. He? Nu toch een bekend politicus hier in de provincie. Ja, ik weet niet hoe bekend Wat een is. overstap. Acht jaar geleden stopte je met het casino. Ja, ik denk bijna tien inmiddels. Bijna de tien. tijd vliegt altijd harder dan je denkt. Ja. Je, was er, uh, je was het moe? Je was het zat? Nou, zat wil ik niet zeggen. Um, kijk, je, had, je kreeg te maken met de ene reorganisatie naar de andere. En je ja. mocht iedere keer solliciteren op je eigen functie. Oké. Okay. En op een gegeven moment komt je pensioengerechtigde leeftijd steeds dichterbij. En op een gegeven moment kon ik een envelopje aanpakken. En als ik dat zou doen, dan zou het me eigenlijk niks kosten... En als ik wegging, kon iemand anders blijven. Die jongen was dan ik. Die zou dan niet worden ontslagen. En die combinatie van die feiten deed mij te besluiten van... nou, geef mij dat envelopje maar. Ja. Mm -hmm. En die tijd kreeg je nog uh, 38 maanden maximale WW. En op een gegeven moment kreeg ik in de kroeg te horen... over een uitkering waar ik nog nooit van had gehoord. IOW. Nee. En ik denk, wat is dat nou weer? Nou, dus is inkomensvoorziening oudere werklozen. Daar kwam ik ook voor in aanmerking. Dus uiteindelijk heb ik toen al uh, een dikke drie jaar gratis vakantie gehad. Ja. Nou, ik had er genoeg voor betaald, hoor. want het envelopje dat ik kreeg... kon ik gelijk de helft naar de belastingdienst brengen. Ja. <laughs> en hard gewerkt. Ja, daarvan, ja, want... ja, met name in het begin was werk als een beest. En een hele uh, rare tijden natuurlijk. En, ja, die tijden. Ik ben altijd een nachtmens geweest. Ik ben midden in de nacht geboren, vijf minuten na Oké. Okay. Ik ben altijd een nachtmens geweest. Maar wat je wel zag, als collega stopte met werken... Zes maanden later zagen ze er allemaal beter uit, want dan werken ze niet meer s'nachts. <laughs> dus, uh, de medaille heeft een keerzijde. Je, je kon er goed verdienen, je kan er nog steeds goed verdienen, maar het, het, het, het, daar hangt de prijskaartje aan, mm -hmm. dat ja. is je gezondheid. Schone. Ja, en je privé-situatie natuurlijk, De uh, thuis-situatie. Uh, ja, uh, relaties die standhouden waren best wel een zeldzaamheid in het gezien. Mm -hmm. Dat geloof ja. ik, ja, ja, geloof ik. Geweldig dat je ons vandaag wilde delen. In maar een heel klein stukje van jouw 37 jaar. Met, uh een paar highlights. Ja, er, Hard. Val, er valt meer te vertellen, maar dat, dat geloof de mensen ik. niet uitdoen de... op dit moment. Nou ja, ik denk dat de mensen heel benieuwd zijn. Want het is voor ja. ons natuurlijk een heel groot ding: het casino. Heel belangrijk voor nou, Zandvoort. Nou ja, de, de andere kant van het verhaal is. Uh, straks zijn we in Zandvoort de Formule 1 kwijt. De casino nou. kwijt. Dat moet je dan linksom of rechtsom wel zien te, te compenseren. Nou hè? Ja. Dat is dan uh, met een andere pet op weer iets Dan maar we hopen dat, het, dat we veel mooi strand weer krijgen, moet je dan maar hopen. Dat, dat heb ik al vaker gezegd in de raad. Ik zeg, het beste reclame voor Zandvoort is nog steeds mooi weer. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Nou, Ronald. Heel veel dank voor je ja. bezoek. Neem lekker een slag van je koffie. En um, heel veel succes in uh, waar je ook mee bezig bent. Blijf geïnspireerd. Dankjewel. Mm. When I was a little boy When I was just a boy And the devil called my name When I was just a boy I say now, who do? Who do you think you're fooling? When I was just a boy I'm a consecrated boy When I was just a boy a singer in a Sunday choir Me. When I was grown to be a man, be a man. Mm, And the devil would call my name to be a man. I say now, who do Who do you think you're fooling to be a I'm a consummated man, to be a man. I'm a man Statue of purity My mama loves me She loves me She get down on her knees and hurt me Like a rock, she rocked me like a like rock. Oh baby, oh no baby, just gonna love it. she loved me, loved me, loved me, loved me. And if I was the president, oh, the, president. the minute the Congress called my name, oh, the president. I said, "Who do, who do you think you're fooling? I got the president, you see? I'm, oh, the I'm up on the presidential podium." Oh, my mama loves me. She loves me. She gets down on her knees and hugs me. Oh, she rocks love love me, like me like a rock. She rocks me like a rock. She loves me, She loves me. Loves me rock. me like a rock. Loves me like love, love me like a rock. me love me love me Love me, love love me like a rock. Loves me love like me. a rock love love love love me. Love like me. Getting older and I need someone to talk to Do you think it's strange That we get older every day? I don't even know what I'm doing here And the clock just ticks away Yes, I'm afraid That I won't find my way Don't wanna end up an old man Who wishes he'd done differently In no way Oh, tell me it's not too late Surely there is someone in this world that might relate to me I said uh, Another year has passed And this hair going on my chest Things are moving so fast Everybody's getting older. Another year has passed All those memories locked inside my head But it's sad Cause I'll never see them again No, no And maybe it tastes Just a little bit more time to realize that you're living now And my body, my body will change But that's okay, cause women say that men get beautiful with age Well I pray, that I can keep up with society Unlike all those old folks today, they don't understand technology But that's okay Yeah, I'm not gonna be that way Sitting in my own built house right next to the beautiful sea I'll be happy, oh I'll be happy as hell A smiling old man with a couple of stories to tell So I sang Another year has passed and there's hair going on my chest Things are moving so fast, everybody's getting older Another year has passed All those memories locked inside my head But it's sad Cause I'll never see them again No, no And maybe it takes Just a little bit more time To realize that you're living now And talking to you, well I kind of realize That it's not so bad getting old and wise and I guess that's our main quality in life Being able to die In time Oh, time gives us the power and the drive to live our dreams right. Can you hear it tick? Can you hear it tick? Oh, you better start having some fun, better do it quick. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a Said a tick, tack, says the clock. I said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. I said a tick, tack, says the clock. Come on, said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. Said a tick, tack, says the clock. Said a tick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 And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. Als ook het netjes. Nou, ik ben heel benieuwd. Okido. Uh. Er oh. wordt nog heftig doorgekletst. Ja. Ik weet ook even niet meer wat ik moet doen. En mijn jingletje doet het niet. Anders waren we daar al mee begonnen. Uh, ik kijk even naar Hannie, want Hanny, het is de hoogste tijd voor jouw liedje van de sidekick. Maar wie? Oui. Ah oui, en jij hebt gekozen? <laughs> jij hebt gekozen voor Ramse Shafi. Ja. Met uh, zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Hoe dat zo? Nou, ten eerste vind ik het natuurlijk een fantastisch nummer. Maar ook Ramses is natuurlijk fantastisch. Ik weet niet of mensen dat niet vinden hoor. Maar ik vind Ramses. Iedereen constant. vindt Ramses. fantastisch. Los van uh, eigenlijk de werken die hij bracht, was het gewoon ook een heel markant figuur in het uh, artistieke milieu. Ja. En uh, dat is natuurlijk ongelooflijk leuk. En, uh, ik heb een tijd lang bij uh, bij, bij, bij Buma Stemra gewerkt. Ja. En uh, de, de auteursrechtenorganisatie... er werden twee keer per half jaar de auteursrechten uh, uh, uitbetaald. Ja. En hij schreef natuurlijk ook uh, werken. Dus Ramses kreeg ook twee uh, keer per jaar zijn afrekening. Maar men wist nooit waar hij uh, woonde... Dus het was elke keer weer een verhaal van, goh, waar woont hij nu weer? Oh, Maar we gelukkig hem? heeft de man natuurlijk een bankrekening en kwam het allemaal maar goed. Maar, uh, en ook in de stamkroeg, weet je dan. Uh, ja, ja, ja. Ik dus denk je... dat je hem daar sneller te pakken had dan op zijn woonadres. Werkelijk, maar ja. in ieder geval, dus dat, daarom, Rams. Dus dat is, en het is natuurlijk een nummer. daar dat dekt alle ladingen. Klopt, klopt. We gaan hem voor je draaien, Hani. Geniet ervan. En ook mensen thuis natuurlijk, onze luisteraars. Het nummer Ramse Shafi, zing, vecht, huil, bit, lach, werk en bewonder. Gekozen door Hanni. Voor degene, ze schuil ook achter glas. Voor degene, met het dicht beslagen ramen. Voor degene, die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen.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 Lichaam. Voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Zing. Niet zonder ons, het uh, nummer uh, van de sidekick voor onze Hannie Shafi. Ja, fantastische uh, zanger, fantastisch. Um, we gaan uh, u weer vertellen dat het uur er alweer op zit, het tweede uur. We, dus we gaan zo afsluiten, gaan we weer eventjes naar de reclameboodschappen en het nationale nieuwsbericht. En, en daarna komen we bij u terug met de cultuuragenda die Hannie voor ons verzorgd heeft. En aansluitend een gesprek met uh, Lea. Lea Bos, die inmiddels al gearriveerd is. En uh, Theo, hoe heet uh, Theo van Zagga? Van Hoesel. Hoe? Van Hoesel. Hoesel? Ja. Theo van Hoesel. Van, van, van de Kennemer toneelgroep, Hoezel. die prachtig nieuws te melden hebben... Dus ik zou zeggen, um, blijf luisteren. Ga weer even het toilet bezoeken. Of lekker een kopje koffie maken. Of een boterhammetje erbij pakken. Weet ik veel. Maar uh, blijf luisteren. En nou had ik een nummer klaargezet. En die is natuurlijk weer verdwenen. Dat zal je dus altijd weer zien. Hè? Uh, even kijken. Nou, We doen gewoon de uh, Beach Boys. Ook mooi.